4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nieuwegein zitten zo'n 17.000 huishoudens zonder stroom. Dat heeft net beheerder Stedin bekendgemaakt. De storing ontstond rond kwart over negen gisteravond... en is waarschijnlijk het gevolg van blikseminslag. In eerste instantie zaten 5.000 huishoudens in Nieuwegein zonder stroom... maar dat aantal liep later op. De schade aan installaties is aanzienlijk, zegt Stedin. Het is niet duidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren.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 Het Armando Museum zat jarenlang in de Elleboogkerk in Amersfoort... die in 2007 afbrandde. Hackers zeggen dat ze Twitter gisteren hebben platgelegd... maar Twitter spreekt dat tegen. Volgens de hackersgroep Nazi was de berichtensite... wereldwijd 40 minuten uit de lucht door een DDoS aanvallen... waarbij Twitter vanaf meerdere computers zo vaak werd benaderd... dat de site niet meer werkte. Twitter ontkent dat er zo'n aanval was... De site was volgens het bedrijf enige tijd uit de lucht door een cascading bug. Een storing in een deel van de software die een domino-effect heeft op andere onderdelen van het systeem. Portugal heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het EK voetbal. In Warschau wonnen de Portugezen de eerste kwartfinale met 1-0 van Tsjechië. Dankzij een doelpunt van Ronaldo in de 79ste minuut. Vanavond wordt in Gdansk de tweede kwartfinale gespeeld. Die gaat tussen Duitsland en Griekenland. Het weer, het is nu overal droog, minimaal rond 12 graden. Overdag bewolkt met kans op een bui, maar ook af en toe zon. Het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Rob die had een beetje een griezelig verhaal over zonnevlekken... die dan één keer in de elf jaar zo erg toenamen... dat ze tot uh, problemen met de elektriciteit kunnen leiden. En uh, volgens de NASA komt er een verschrikkelijke zonnevlekkentoestand onze kant op. Dit jaar nog. En Rob vraagt zich af hoe erg is het dan met die zonnevlekken? Gaat echt alle elektriciteit plat? Moeten we daar vast rekening mee houden? 0800-1121, als je daar meer over weet. Abdul die wil heel graag weten hoe het zit met kleurentherapie. Kleurenlicht heeft hij het dan over. Dat schijnt beter te werken dan pillen bij sommige ziekten. En hij wil weten hoe dat werkt. Kleurenlichttherapie, ik had er nog nooit van gehoord. Maar als jij wel er wel alles vanaf weet, laat het even weten. Uh, Hardy wil weten waar de uitdrukking praten als brugman vandaan komt. En dat kon hij ook, onze har. En Pieter wil graag weten wat het verschil is tussen halal en kosher. En uh, mocht je dat weten, laat dat ook even weten. 0800-1121. Mailen kan ook altijd en dat kan dan naar nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl. Twitteren kan via Nachtzuster op Twitter natuurlijk en uh, chatten kan via www.nachtzuster.net. en dan kun je eventjes zo links in het overzichtje de chat aanklikken en uh, diezelfde datzelfde mail of uh, die URL kun je ook gebruiken om alle vragen nog even na te lezen zodat je precies weet waarover je kunt bellen aan 0800 1121 en je kunt je daar ook opgeven voor de nieuwsbrief en dan ontvang je. Nieuws over het programma. 0800 1121 blijft nog steeds het handigste. En dan is het inmiddels vier minuten over vier. En dat betekent traditioneel tijd voor disco. En in dit geval voor Shirley Bessie. And this is my life. What good is my...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 We Bessie en This is My Life. 0800-1121. Josje. Goedenacht. Goedenacht. Uh, ja, Hallo. geweldig dat ik naar nou, dit mooie liefje even uh, bij jou te gast mag zijn. Nou, je bent naar van harte welkom. Naar al je cliënten, wou ik zeggen. <lacht> <lacht> patiënten, hè? patiënten. Naar <lacht> alle luisteraars uh, van het laatste uur. Ja. Uh, er is al zoveel verteld over de zon en dat hij gaat doven. Nou, daar moet je niet aan denken natuurlijk. Nee, ik weet niet of toeval bestaat, maar laat ik vanavond nou toevallig weer in handen krijgen. een ditje van Emily Dickinson. Heel harmonieus. Oh. Heel mooi. Word je helemaal blij van. Kijk. Het is misschien niet helemaal eerlijk van me, want het is geen echte vraag die ik heb. En toch komt hij misschien aan het eind van dit rijtje als ik het even op mag zeggen, komt er misschien toch een vraag. Het is, het is allemaal heel cryptisch, maar je gaat nu voordragen, begrijp ik. Ja, voor mij is het wel duidelijk. Ja. Emily Dickinson heb ik een beetje op mijn, mijn, mijn school Engels, wat ik nog weet... een beetje vrij vertaald. Ik zal het gelijk vertellen, ik zal het niet te lang maken. Doe maar. Ik zeg je hoe de zon opging. Steeds een lint per keer. De torens gehuld in de amortis... en nieuwtjes als eekhoorn zo snel. De heuvels bogen en namen hun mutsen af. De reisvogel begon zijn lied heel blij. En dan zei ik zachtjes tot mezelf... ja, dat moet de zon zijn. Hoe hij verdween, ik weet het niet. Het leek een paarse tree. En gele kindertjes, steeds weer, klommen daar overheen. Tot eenmaal de andere kant was bereikt... en een heerschap in grijs... verzette voorzichtig de bakens die avond... en liet de kudde vrij. Dit is wat ik uh, je wat ik, wat ik wilde vertellen. En de vraag die nu toch wel een beetje bij me opkomt is... Worden mensen toch ook blij van de zon? Dat is iets, iets waar we niet buiten kunnen. En je moet niet denken aan dat je ooit gaat doven over zoveel miljard jaren. En laat de mensen toch een beetje blij zijn. En als ik denk aan de mensen die je al in de telefoon hebt gehad... met leuk, met de hectiek en de, en de drukte... en jouw rustige antwoorden en jouw reageren daarop... ja, ik vind dit een prachtig programma. Nou, dat, dat vind ik fijn om te horen, Jos. Dat wilde ik even zeggen. Dank je wel. En uh, dit zelf, uh, ja, ik ben gek op zulke dingetjes. En ze zijn zo mooi, want het is harmonieus. Het, het laat je even doordenken. Dat we toch een beetje blij mogen zijn, ja? Het was een mooi sprookje. Met alles, oké. Dank je, Hetzelfde. Ik, ik blijf nog even luisteren. Goed zo. Wel, dag. dag. Anneke Smit. Ja, dat ben ik. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Ik denk, ik ga er maar eens reageren. Ja, vertel. Ik vond het een prachtig gedicht. En uh, ik vind het programma ook leuk, trouwens. Oh, gelukkig. Ja, die mannen met jou, ja, die hebben heel veel met jou. Nou, niet allemaal, hoor. Nee, niet dus gelukkig. Nee, maar. er zijn er een paar. <laughs> zeg maar, praten als brugman. Zou het ook kunnen zijn dat dat een dominee was? Die oh. verschrikkelijk veel preekte en waar je geen spel tussen, door, tussen kreeg. En dat hij op, op de brug stond? Nou ja, in ieder geval waarschijnlijk op de, op de kansel. Want hij moest mm. natuurlijk wel zijn volk overzien. Ja, het zou kunnen. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, misschien breng ik mensen op het idee. Ja, een voorzetje. Ja, ja. ja. Nou, kom ik ook uit een gegeven moment. mes. Dus ik weet wat donderpreken en preken zijn. Ah, en je had ook een vader die kon praten als brugman. Nee, dat kon hij niet. Oh. Ik wel. Ja, dat... Jij wel. <lacht> als brugvrouw. Als brugvrouw, Ja, ja, ja. ja. ja. Maar wat heb je een mooi gedicht laten voorlezen? Nee, ja, dat deed ze helemaal zelf, hè, Josje? Ja, dat was wel fantastisch. Ja, nee, ik was er ook blij mee. Nou, echt, meteen weer een complimentje voor Josje. We zijn goed bezig vannacht. Nou, positief denken, dacht ik. Ja, dankjewel, Anneke. Heel veel plezier. Dank je, dag. Arjan? Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, zeg je dan nou? Ja, voor mij wel. Ja, het is midden op de dag, hè? Ja, voor mij wel, ja. Nou, dat kan gebeuren. Dat, uh, nee, ik had een uh, kleine toevoeging op dat hele zonnevlek gebeuren. Ja. Dat, uh, hoe erg dat dat zou zijn. Dat is uh, redelijk simpel, alles wat uh, in de stopcontact zit, dat is dan uh, kapot. Oh. Om het zo maar te zeggen. Oh. Dat gaat dan, uh, ja, dat stopt er dan gewoon mee. Een toestand. Ja, en wat die uh, ene man, ik weet zo even zijn naam niet meer, die had het over een uh, EMP, had je dus die elektromagnetic pulse. Ja. Uh, dat is door mensen gemak en dat doet helemaal geen elektronica meer. Oh. Dus het verschil is vrij simpel: bij een EMP doet je hele mobiel het niet meer. Ja. En bij een, uh, bij de zonnevlek zeg maar, dan doet je mobiel het nog wel, alleen jij ja, nooit geen netwerkje meer. Hey. En en welke van die twee mogelijkheden is het meest waarschijnlijk? Uh, ja, als het door mensen gedaan wordt, zal het een EMP zijn, want dat uh, is inderdaad met een atoombom. Ja. Eén van de bijwerkingen en van zijn zonnevlek dat is een, uh, een CME. Dat, uh, dat is een, uh, een coronative massive injection. Oh. Ongeveer. Maar dat uh, hoe dat precies, hoe dat uh, die afkorting precies was, dat weet ik ook niet meer. Maar... Oh. Maar hoe groot is de kans dat wij door zonnevlekken straks niks meer kunnen? Uh, nou ja, het was inderdaad wat die, uh, wat die man ook zei, van dat het al eens een keer gebeurd was. Ja. Aan het begin van de elektriciteit. En dat uh, dat zou weer kunnen gebeuren, in principe. Oh. Maar dat, uh, ja, hoe, hoe groot dat die kans is, dat weet ik ook niet. Ik kan niet, ik kan niet in de zon kijken natuurlijk. Maar... Eh. Oh. In principe is het zo dat het, het zou kunnen gebeuren, maar het heeft... Uh, een lange draad nodig om uh, de kracht te genereren, zeg maar. Oké. Okay. En bij een, uh, bij een EMP, dat is zo'n korte puls is eigenlijk een uh, ja, blikseminslag, maar dan veel scherper. Ja. En de, jouw stoppen en de zekering en alles, die, uh, ja, die kunnen dat niet tegenhouden, daar gaat het te snel voor. Hè? He. Nou, heel geruststellend om te weten. Nou ja, ja zo'n EMP kan alleen door mensen gemaakt worden voorlopig. Ja. Dus, maar die kans is vrij klein, want dan, uh, ja, dan gaat iedereen uh, elkaar uh, plat gooien, zeg maar. Ja. En da daar is het leger is daar in principe wel op voorbereid als het goed is. Oké. Okay. Maar ja, wat, uh, wat de zon doet, ja, dat, uh, dat, doet helemaal, ja, dat kan je eigenlijk al niet op voorbereiden, zeg maar. Nee. Ja, is... je, je spullen uit het stopcontact trekken en dan werkt het nog. Dus Zijn we ervoor zullen... verzekerd, denk je, zonnevlekken? Um, verzekerd misschien wel, maar je kan je verzekering niet meer bellen. Nee, dat wordt wat lastig. <laughs> maar, en en komt een het... antwoordnummer. Oh ja. Hè, wat een toestand. Maar de auto's die zullen het dan nog wel doen. En uh, gewoon elektronica die niet in stopcontact ja, zat. Behalve de elektrische voorwerken. auto's natuurlijk. Uh, ja, dat, dat hoeft niet per se. Als die niet in de snoer zat. Uh, dat het hangt dan er, er vanaf die of de doen. stekker in stopcontact zat. Als ah, iemand oplaaien was, dan doet dit niet meer. <laughs> nee, ik, ik kan me, me beter af als een paard hebben staan, zullen we dan maar zeggen. Oké, okay, dus uh, iedereen een paard aanschaffen en een paar blikken bruine bonen, voor de zekerheid. Nou, dat kan, dat kan nooit kwaad volgens mij. Nee, een, paar blik... een, paar, een, paar, een paar blikken... eten extra, dat kan voor mij nooit kwaad. Appelmoes, zeg ik altijd. Nou, uh, ik zou hier de pindakaas gaan, dat is wat uh, voedzamer. Nee joh, appelmoes zit ook nog suiker in. En vocht? Ja, een ja, pindakaas kan je in principe op overleven. Echt waar? Hoe lang? Uh, vrij lang, want er zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt. Het <laughs> kan echt niet waar zijn. Nee, dat, dat is zo. Er zit bijna alles in wat je nodig hebt in pinda kaas. Maar wat, wat heb je dan nodig aan pinda? pinda. Nou ja, er zitten gezonde olie en dat soort dingen <laughs> meer in. En, en vrij veel calorieën, dus hij wil leven. Nou, hij heeft toch die calorieën nodig. Ja. Ik, ik ga even wat potten pindakaas halen morgen. Dankjewel, Arjan. Is goed. Hoi. Oh, hey. oh. Pindakaas, tuurlijk. Ja. Frans. Goedendacht. Goedenacht. Frans Tempelijs uit Amsterdam. Hallo. Uh, ik heb de volgende vraag. Straks beginnen ja. de uh, Olympische Spelen. Ja. En er is een nieuwe tijdwaarneming op de Olympische Spelen. Oh. Om, om ik ga gehad met een nieuwe tijdwaarneming. En dat is dan... 1 miljoenste van een seconde. Wat heb dat in godsnaam voor zin? Vraag ik me af. Nou ja. Iemand die mij daar een, een antwoord op kan geven. Als ik, als ik aan jou vraag, laat eens een, een geluidsfragment horen van 1 miljoenste seconde. Dan hoor ik helemaal niets. Heb ik net gedaan? Niet gehoord hè? Ja, daarom, daarom dat ik niets gehoord heb. <laughs> en als ik zeg laat eens niets horen, dan hoor je ook niets. Dus daar zit geen verschil in. Nee. En, en wat heeft dit nou met sportiviteit te maken? Als we straks, zeg maar, theoretisch kunnen daar drie mensen staan... met brons, zilver en goud. Ja. En dan kan er één zeggen van, ja, ik was toch beter dan jij. Dat, dat slaat toch helemaal nergens op één miljoenste van een seconde. Ja, maar dit is ook voor later, hè? Want ik bedoel, als, als, als ik nu één miljoenste van een seconde... Uh, snel, uh, sneller loop dan jij dan komt er ook een moment dat er weer, weer iemand een miljoenste van een seconde sneller loopt. En tot nu toe was het dan altijd... ja, je bent niet sneller, je hebt het record geëvenaard. Maar ja. vanaf dan is het dat je dan sneller Ja, maar jij of... hebt het over later. Later is het een miljardste van een seconde. Want het blijft ook doorgaan natuurlijk. Ja. Het was een, een, een honderdste, vind ik al te gek eigenlijk. Maar dit is gewoon niet meer waarneembaar. Ik denk dat als, als die tijdmelding stopt, dat het opgloeien van het licht... Nog meer dan 1 miljoenste seconde nodig heeft. Ja. En wat blijf je dan met die 1 miljoenste seconde met het verschil? Oh ja. Ik vraag me, wat is het nut hiervan? En, en dit stopt niet, dit mag doorgaan. Nee. Dat zou ik wel eens willen weten. Het staat genoteur, uh, genoteerd, Frans. Ja. Wat is en, en, het nut? En dan nog even wat anders. Ja. Ik had verleden week gebeld voor, voor een droom. Ja. En ik heb een, ja, bijna half uur in de wacht gestaan. En één ja. minuut voor drie hoorde ik van... Frans, we redden het niet meer. Uh, mogen we je nummer noteren? Bel je volgende week terug? Want oh. ik ben niet teruggebeld. Nee, ja. En ik had toch wel een, een, ja, een eigenaardige droom... wou kwijt eigenlijk. Oh. En ik weet niet of het is volgende week mogelijk Ben je volgende week wakker tussen twee en drie? Ik ben altijd wakker. Hoezo ben je altijd wakker? Ja, ik ben misschien ook daar... die verklaring misschien van, van de dromen wat ik doe. Uh, altijd. Ik ben, ja, ik heb uh, hazenslaapjes. Zo's oh. middags en tien minuten en dan weer eens en, en, uh, oh. en dan hoor ik mijn vrouw schreeuwen beneden, kom naar bed toe. En, uh, oh. ja, en, <laughs> dus, uh, maar die ligt beneden? Die ligt beneden, ja. En jij zit boven? Ik zit boven in de huiskamer. Het is dus, uh, wel de wereld ondersteboven. Ja, ja, en ik woon nog in een flat ook. Oh, dan krijg je dat. Ja, dan kan dat gebeuren. Nou, Frans, ja. volgende week tussen 2 en 3 belletje. Ja, anders anders probeer ik het wel nog een keer. Ja, maar dit vind ik ook zo vervelend als je er honderd keer probeert door te komen. En ja. terwijl ik beloof dat volgende week belletje. Oh, okay. Tot maar dan. Ik, deze vraag zou ik dus ja. willen weten. Ja, ja de tijdswaarneming die nu tot op de 1 miljoenste het? van een seconde. Uh, um, ja. Het, het gaat mij opzakelijk, wat heeft, heeft dit met sportiviteit ja. te maken? Wat het heeft eigenlijk. het nut? Ja. Wat is het nut? Ja. ja. Oké, okay, ik doe okay. mijn best, Frans. Bedankt. Tot volgende week. Doei, doei. Hoi. Leon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik Met Leon. Dus... Hallo, Leon. Hoi. Uh, ik wil nog even terugkomen op die uh, zonnestormen. Daar maken wij ons grote zorgen over. Ja. Maar uh, op het einde van het jaar gaan er dingen gebeuren met deze aardbol... Dat, uh, dat het wel het minste probleem zal worden. Oh. Ja. Oh. Ik, had een, uh, ik had een sessie met een 78-jarige man, een paar ja. dagen geleden. Wat voor sessie? En die vertelde mij dat de aarde ging tilten in december van dit jaar... Ja. met minimaal 30 uur nacht ten gevolge en grote, grote, grote veranderingen. En een sessie met een 78-jarige man, wat voor sessie was dat? Um, uh, dat was een sessie in aanleiding van dingetjes waar, uh, waar ik mee zat op dat moment. En die hij ook meteen allemaal even wegnam. Het is een hele bijzondere man, een man die uh, pijn kan wegnemen, in contact staat met, met, met ja, mysterieuze krachten. En voorspellende gaven heeft en in het verleden terug kan kijken. Oh. Oh. Ja. Heel bijzondere man. En, en uh, waarom ging je naar hem toe dan? Um, dat is een lang verhaal. Ik weet niet of je daar tijd voor hebt. Ja, nog een Het uur en een, uh, 38 minuten. Die man, zoals ik zei, is 78 jaar. Heeft hele bijzondere gaves. En zijn uh, vak wat hij nog steeds uitoefent is pedicure. Huh. Het nederigste beroep wel bijna wat je kunt verzinnen. Hij rijdt stad en land af om mensen te helpen uh, gezonde voeten te houden. En terwijl hij dat doet, doet hij ook wat met die mensen. Oh. Hij voorspelde voor het einde van het jaar dat er, dat er een hele grote opruimbeurt gaat gebeuren. Ons zonnestelsel staat op dat moment gelieerd, zoals het maar eens in de 260.000 jaar gelieerd staat. Ja. En dat zal grote, grote, grote gevolgen hebben. Het tilten van de aardas betekent dat ons elektromagnetisch veld gaat switchen. Dat is al lang overdue trouwens. Dat is honderdduizend jaar geleden dat het voor het laatst was. Oh. En dat zit er aan te komen. En dat betekent dat Noordpool Zuidpool wordt. En dat wij dus geen uh, bescherming meer hebben van het elektromagnetisch veld. Dat is het enige wat ons beschermt van die zonnestormen. Dus die zonnestormen die zullen in alle heftigheid toegang slaan. Ja, ik word er toch altijd een beetje onrustig van, hoor, van dit soort voorspellingen. Maar ben jij je erop aan het voorbereiden? Eh, er valt weinig op voor te bereiden dan, oh. dan, dan, dan de zieners te ontmoeten. Euh, en, en ja, de weters. Er zijn heel veel onweters, eh, helaas. Ja, ja. Uh, uh, uh, ja, er zijn veel weters. Er zijn, er zijn krachten aan de gang, allang, allang, allang. Ja. En dat komt dadelijk tot een einde. Er wordt vreselijk opgeruimd, dadelijk. Hmm. Ja, niet, niet, niet om ja, Wel ten goede. Het wordt een kering ten goede. Oh. Maar wel een, wel een drastische, dramatische. Ja, nou ja, ik, maar een kering ten goede voor de mensen die dat dan uh, door de ellende die, die gaat komen. Ja, die er doorheen Overlijven. komen. Ja. Overblijven. ja. Oh, ja. Nou, ja. Nou, dat zijn er niet zoveel. Nee. Heeft die meneer daar iets over gezegd? Ja, een derde, hoopt hij. Of een ja, dus, de, dat dus is van, van jou en mij en die meneer blijft er eentje over. Ja, nou ja, wij twee bleven al over, zei hij, want hij heeft de oh. gaven. Dus ja, het, als we het zo de statistiek gaan hanteren, dan ja. weet ik het ergens. Daar da ga ik, ja. <laughs> nee, juist Dat wil ik ook nog even zeggen. De laatste twaalf jaar, ja. luister ik, ik heb altijd al een keer willen bellen. <laughs> en dit is de eerste keer dat ik bel. Echt waar? Maar waarom heb je zo lang gewacht dan? Ach ja, ja, ja. Ik had te weinig te vertellen. Oh ja. En nu heb ik ineens wat te vertellen. Ja, nou die. Uh... Maar heb je nu ook hele lekkere zachte voeten? Hele zeg. Wat? Of je nu zachte voeten hebt. Zachter. Ja, die meneer is toch pedicure Ja, nee, maar hij doet niet mijn voeten. Dat wil ik dan weer net niet hebben. Nou, wat? Nee, je? dat wil ik niet. Hij wel mijn moedersvoeten. Zou... Daar heb ik hem ook getroffen. Maar dan mogelijk. zit hij je moedersvoeten te doen en jou ondertussen te vertellen hoe de toekomst eruit ziet. Ja, ja, ja. Hij, hij gaat toch hij iets geven. Hij vertelt nog zoveel meer. Atlantis oh. komt terug, onder andere. Ach. Ja. En is dat toevallig... Grote, stuk Grote stukken zee kom je weer vrij te liggen. Oké. Okay. Ja, ja, het nou, klinkt al ik ik erg erg week Ik, heb, ik uh, kan voorspellen dat ik uitzending heb op 21 december. Ja. Heb je een week eerder ook uitzending? Ja. Je, je kan het mij de afspraak maken. En ja. dan kan je er mij op, uh, ja, ja, wat je wil. Uh, als je me wil uh, geestelen op uh, vreemde uitspraken die ik gedaan heb... en die ja. niet uit zijn gekomen, dan ja. wil ik je er ook de gelegenheid voor geven. Ja, maar een week van tevoren gaat dat niet op natuurlijk. Jawel, nee, want dan is alles al duidelijk. Dan is er al zoveel tumult. Oh, dan weten we het al. Jawel, jawel, jawel. jawel. Dus uh, 21 7 is 14. 14 december. 14 december. 14 december. Spreek ik je dan? Kun je me bellen. Oké, okay, wacht even, heb ik je nummer? Uh, nee, moet je even blijven hangen voor je nummer? Oké, okay, prima. 14 december. Doen we. Oké, okay, tot dan, hè? Oké, okay, man. Dag. Doei. In no sunshine when she's gone.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 sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no Wil en 1 no sunshine 0800 1121 René? Goedemorgen of goedemiddag Hallo, achteruit. hi. Ik heb een uh, antwoord op uh, kosher en hello. Nou, ga je gang. Nou, het betekent eigenlijk precies hetzelfde. Ik ben een van de weinige Nederlanders die met een Marokkaanse getrouwd is. <laughs> Mijn vrouw die komt uit Casablanca. Ja. Eh... Uh, ik ben daar ondertussen vijftig keer geweest. Ja. En uh, halal betekent eigenlijk, uh, kijk voordat uh, een Marokkaan gaat eten zegt hij bismillah. Dat betekent eigenlijk, hij vraagt zegen van God dat zijn eten rein is. En kosher betekent precies hetzelfde. Uh, de joden en de Marokkanen en de christenen is eigenlijk allemaal familie van elkaar, want... Uh, waar heel weinig mensen weten dat is het oude testament wat in de Bijbel staat ja. dat het ook het eerste deel van de Koran is oh. dus we zijn ergens zijn we van elkaar gesplitst maar uh, als de Maderkaren zeggen bismillah en, ja. en de joden die vragen ook een zegen voor het eten dat het rein is dat ze er niet ziek van worden het betekent precies hetzelfde zijn er helemaal geen verschillen, geen detailverschillen? Nee, nee, nee zit er zitten geen oh, verschillen in. dat dacht ik. Je vraagt gewoon een zegen van God, van uh, wat ik ga eten, dat het me niet ziek maakt, dat het rein is. Je vraagt gewoon een zegen van God. Oh. En uh, een Christen zegt, uh, of die, die bidt voor zijn eten, uh, die vraagt in feite precies hetzelfde. We zijn in feite allemaal dus familie van elkaar. Dankjewel René. Oké? Okay. Ik vind het goed klinken. Maar het, het is ook echt zo, hè? Oh, dat scheelt ook een hoop. <laughs> ja. ja ik, ik, ik, en ik, Als ik nog één ding mag zeggen, Astrid. ja. ja. Uh, positieve discriminatie bestaat ook. Ik ben vijftig keer in Marokko geweest. Ja. En dan moet je heel lang wachten bij de douane. Maar die zeggen altijd... Maharba, welkom. En als je van het vliegveld gaat, dan zeggen ze nog... Maharba, welkom in Marokko. Oh? Ja. Dat is, uh, dat is me echt opgevallen. En, ja, ik, ben, ik ben iemand die dus. Uh, ik kan niet haten. Hè? Ik, ik, ik ben iemand die van mensen houdt. Ik ben echt. Ik ben in ik ben, vijfde ik ben keer in Marokko geweest. En ik ben er altijd zo warm en zo welkom ontvangen. Voordat mensen een oordeel uitspreken, zouden ze een keer naar Marokko moeten gaan. Om te ervaren hoe het daar is. Casablanca, er lopen homo's overstraat. Er lopen lesbische overstraat. Zonder hoofddoekje. Ze zou gewoon eens een keer moeten kijken voordat ze een oordeel uitspreken, Echt waar. En hoe ben jij aan je vrouw gekomen, René? Nou, dat is een heel verhaal. Maar oh. het... nou, ik zal het heel kort vertellen. Ja. Ik zat al een jaar of vijf niet lekker in mijn vel. En nee. ik wist niet waarom. Ik heb een eigen zaak. Ik had een vrouw. Ik had, ik had twee kinderen. En die heb ik natuurlijk nog steeds. Ja. Maar ik zat niet goed in mijn vel. En dan zei ik altijd tegen mijn vrouw. Ik weet niet waarom dat ik zo ongelukkig ben. En ik kwam in Marokko. Ik zag die vrouw. En ik lag s'nachts wakker. En toen besefte ik dat ik al vijf jaar niet van mevrouw hield. En daar hebben wij uitgesproken. En mevrouw wonderbaarlijk zei... Ik wil dat jij gelukkig wordt, want ik zie dat je al vijf jaar niet gelukkig bent. Oh. En ik lag s'nachts wakker en ik denk: jou zou ik willen hebben, maar jou krijg ik nooit. En die mensen waren heel arm, ik heb zelf een drukkerij... Toen hadden we het idee opgevat om daar een drukkerij te beginnen. Ik heb twee containers volgeladen met machines uit Nederland. Die heb ik naar Marokko gestuurd met de boot. Ik ben achteraan gevlogen. Hmm. En ik besefte in het vliegtuig dat ik eigenlijk voor haar ging. En ik dacht, jou krijg ik nooit. En ik kwam op het vliegveld aan in Casablanca. En er stond één iemand op mij te wachten. Helemaal mooi aangekleed met de grote bosbloemen. En die gaf mij een kus op mijn mond. En het was verkocht. En... Ik heb gelijk mijn vrouw gebeld. Ik zeg, wat denk jij daarvan? Ze zegt: nee, ik wil leven. Gelukkig wordt. Ik heb nou een kindje van twee jaar oud met haar. Oh. En mijn ex-vrouw komt gewoon op de verjaardag van mijn kind. En op mijn verjaardag ook nog. Oh. We hebben het gewoon, ja, ze blijft mijn, mijn beste vriendin. En daar kan ik dingen tegen vertellen die geen deur verder gaan. Oh. En we hebben het gewoon goed opgelost. Dat goed, nee, mijn, ik, ik, ik heb een zoon van 21 en een dochter van 17. En die zitten goed in de vel. Die komen hier, die komen met, de, met de moeder komen ze hier. Zo kan het ook. Ja. Hé, hey, en. Um, uh, uh, uh, uh, want je, je bent met die hele drukkerijtoestand naar Marokko gegaan. Maar je bent dus blijkbaar ook uit Marokko weer naar Nederland gekomen. Ja, ik, heb, uh, nou, ik ben naar België verhuisd. Om één simpele reden. Omdat ik al vier jaar lang geprobeerd had om. Mijn vrouw naar Nederland te krijgen. Ja. En ik was financieel niet krachtig genoeg. Dus dat ging gewoon niet door. Toen zei iemand, ga naar België. Dan is het in drie maanden voor me Nou, ik ben drie jaar geleden... ben ik, ja, dat is, ja, Nou vertel ik iets heel privé's. Maar ik ben drie jaar geleden bijna overleden. Oh. Ik had... Uh, ik miste mijn vrouw zo erg... Dat ik, ik ging drinken. Zo erg dat mijn pancreas het opgaf... En zo erg dat uh, ik raakte in coma en de dokter van het ziekenhuis, die belde persoonlijk mijn kinderen op en die zei, je moet afscheid nemen van je vader, want ik geef geen 10% dat hij morgen nog leeft. Zo erg was ik er toe. Mm. Ik had mijn eigen totaal naar de klote geholpen, omdat ik mijn vrouw ze miste, omdat ik ze niet naar Nederland kon krijgen. En die was in verwachting en ik dacht, hoe moet ik voor jou zorgen? En ja, ik heb mij gewoon een hoop schade aangedaan. Mm. En uh, ja, wat ik gezien heb, is bijzonder. Ik heb zes engelen gezien. Ik ga er bijna van huilen. Mm. En, en ik keek als door een gat, door de wolken. En mijn zoon zat al vijf dagen te waken bij mij. En ik werd terug wakker. En die heeft heel het ziekenhuis rondgedanst. Mm -hmm. Mijn vader is wakker, mijn vader is wakker. En wat mijn vrouw gedaan heeft... Dat kan geen één vrouw voor een ander doen. Die heeft heel blanken op zijn kop gezet. En die kwam. Ik kreeg ze niet naar Nederland. En ze kwam. En ze kreeg een visa voor drie maanden. Toen zijn we gelijk naar België gegaan. Dat ik uit het ziekenhuis was. En ze kreeg gelijk een pas voor vijf maanden. En na die vijf maanden kreeg ze gelijk een pas voor vijf jaar. Wow. En dat is mijn redding geweest. Ik hield zoveel van mijn vrouw. Ik kon het niet verdragen. Ik heb... Echt waar, drinken, drinken, drinken. Om maar niet aan de dag van morgen te hoeven te denken. Om nu maar niet te denken van, ik kan niet voor jou zorgen. Ik kan niet voor mijn kind zorgen. Ik was helemaal, oh nee, ik was weg. Mm -hmm. En zij heeft mij gered. En, ze, en binnen twee weken, ik, toen ik thuis kwam, ik kon de, de trap niet oplopen. Dat, dat duurde een half uur voordat ik de trap kon oplopen. Hè? Voordat ik boven was. En binnen twee weken was ik terug aan het werk. Zoveel kracht heeft zij mij gegeven. Als, als God bestaat, ik weet het niet... ...maar dan ben ik hem heel erg dankbaar... ...wat hij mij gegeven heeft. Deze Marokanse, lieve, mooie vrouw... ...zit 16 jaar leeftijdsverschil te Ook nog? Ja, zij is uh, 35, ik ben 51. Oh. En er moet geen vrouw naar mij kijken... ...en ik moet niet naar een vrouw kijken... ...want dan is ze echt jaloers... Die, die staat achter mij. Die houdt van mij. Die, die ja... Dat klein kindje, dat is mijn zonneschijn. Als ik nou een slechte dag heb en ik kom thuis... en die kijkt mij aan... dan is hij mijn dag goed. En dan vergeet ik alles. En waar wonen jullie nu, René? In Essen. Essen, België. Net over de grens bij oh, Rogen. nog steeds. Oké. Okay. Ja. Dus, en, en we zijn supergelukkig. Nou. Echt waar. En ik heb uh, nog vier broers en nog twee zussen... En, dat ze dat hoorden dat ik met een Moslima uh, was getrouwd, want ik ben zelf Christen. Hè? Ja. Dus zij is moslima en ik ben Christen. Ja. Nou, dat wil dus zeggen dat liefde alles bindt. Ik laat haar in de waarden. Zij laat mij in mijn waarden. Ik ga elke zondag naar de kerk en ze zeggen: Nee, als jij eigenlijk goed bij voelt, dan moet je dat doen. Maar ze ziet ook aan mij hoe ik naar haar toe ben. En ik zie hoe zij naar mij toe is. Dat is gewoon liefde. En mensen in Nederland zouden dat eens een keer moeten begrijpen. Eh, je hoort eh, wilders dit en dat. Luister, er zijn allemaal mensen. En waar wij vandaan komen, niemand weet het zeker. Maar liefde overwint alles. Echt alles. Nou, mooier wordt het niet, René. Dankjewel. Oké, okay. graag gedaan. Goeienacht en groetjes thuis. Dag hoor. Dag. Carlo ja hoi ik ben Carlo hallo Echt, hallo hoi. Uh, nou ik had een vraag over, uh, over mutatie eigenlijk over wat over, de mu over mutatie over muteren zeg maar over Ver veranderen zeg maar muteren zeg maar ja ja nou wat voor, uh, wat voor vraag nou, nou zeg maar uh, de... Er gaat een klein verhaaltje aan vooraf, want er was een oh. keer een hele grote, grote groep vissen, weet je wel. Maar dat waren allemaal jagers, hè? moet je, je voorstellen. Je. Dat waren jaagvissen met grote ogen, die hele scherpe tanden. Ja, want die hadden ze natuurlijk nodig om zo'n prooi te vangen. En er was ook een leider bij, en die, die volgde ze eigenlijk de hele tijd. En op een gegeven moment komen ze ja, bij een soort grot. En op een of andere manier valt er een... Er was maar één ingang hè, bij die grot. En er, er valt een grote steen voor de ingang... En nou, het was donker in Eindem, maar ja, die krijgen ze nooit weg met z'n allen, die visjes. Dus wat gebeurt er? Die vissen, die ontwikkelden zich, die ogen, die verdwenen, want ja, die hadden ze niet meer nodig, want dat was geen licht. En die tandjes, nou ja, dat werden van die zavennappies, weet je om, dat ze natuurlijk gingen ze groente eten en ze kregen van die lange voelsprieten. En nou was eigenlijk mijn vraag, van, je weet toch wel, misschien heb dat plaatje wat gezien, van aap tot, tot uh, ja, tot, tot homo sapien, tot mens. ja. En, en is, het, is het misschien mogelijk dat er nog een soort, soort tussenmens tussen is? Weet je wel, want iedereen heeft het maar, ja, we zijn veranderd en zo, maar eigenlijk zien we erop, waar je er niet zoveel meer van. Dus, weet je wat, net zoals bijvoorbeeld, uh, nou hoi, ik ben Carlo en uh, ja, ik ben de eerste van de familie, van de familie die rechtop loopt of zo. <laughs> Snap je? Dat, dat idee. Maar, wanneer dus, nou, wanneer was dat op... moment... Sorry? Wanneer was het moment dat we niet meer op onze handen liepen? Wachter, ik stond je niet. Je wil weten wanneer uh, we niet meer op onze handen liepen? Nee, niet wanneer. Of er oh. eigenlijk nog mensen zijn. Of mensen, ja, ik weet niet hoe je dat tussenstation noemt. Homosapies ja. of halfaap. Weet je wel, die nog een beetje, uh, ja, beetje gebrekkig lopen en oe-oe uh, zeggen en dat soort dingen. Ja. En die, maar die, die dus nog wel bijvoorbeeld geen staat meer hebben. Die al een beetje uh, <laughs> ja, kunnen communiceren met elkaar. Dat zou wel geinig zijn, maar ik vraag me af. Want iedereen heeft het maar van: ja, we zijn van de apen en dit en dat. Maar uh, je ja. ziet nooit eens een keer een half aap, mensen half, half, uh, hè, zo'n halfie. <laughs> dat was mijn vraag eigenlijk, een beetje. Maar, maar ja, waar maar, zouden die moeten zijn dan? Ja, dat, dat weet ik niet, maar ze waren er wel, als ik die plaatjes allemaal moet geloven. Ja, maar dit is echt best wel heel lang geleden. <laughs> ja, maar ik bedoel, je hebt nu, nu, nu ook nog steeds apen? <laughs> Maar ja, dan moet het toch ook, die moeten het toch ook veranderen dan? Ah, als als dat, ze op een gegeven moment ons willen worden, ja, dan zullen ze toch een keertje jaren verliezen, een verliezen, uh, met mensen kunnen eten, dat soort dingen. Ja, maar het is niet zo dat je als een aap begint en als mens doodgaat? Nee, tuurlijk niet. Maar er, er, moet, toch, er moet toch ergens een... een, een, een Zo'n aap, die, die, ziet, die ziet dus ook om zich heen dat het best wel ontwikkeld is, weet je. Want ja. ik wil ook graag... Uh, die wil ook graag misschien wel een keer een biertje kopen, of die ook wel ja, maar een keer jij, komen, maar Wat jij dat... je eigenlijk gewoon afvraagt is, waarom zijn er nog apen? Ja, dat zo kun je het ook bekijken, ja. Nou maar... ja, ik voel, het, het, het, het, het lijkt me zo geinig om zo'n half, half, half aapmese te zien, weet je wel. dan zegt hij, ja, ik ben nog niet helemaal zo ver, maar de rest <lacht> van de familie die recht, die, die loopt straks recht op, zoiets, weet je wel. Dat, ja, ik, ik. Nou, die regisseur zei dat er geen stomme vragen waren, maar ik heb nou een beetje het idee nee, dat Je ik, eh... komt inderdaad wel in de buurt, Carlo. Ja, hè? Dacht ik al. Ja. Maar, maar ja. goed. Nou ja, misschien zijn er mensen die weten van... Uh, die, die, die, die mij een beetje op weg kunnen helpen. Dat ik uh, in ieder geval van ja. deze rare Maar rare volgens mij is het antwoord die... gewoon nee. Zeg je? Het antwoord is volgens mij gewoon nee. Ja, weten we dat zeker? Nou nee, ja, dat op weten we nooit zeker. Met deze... losse vingerwerk natuurlijk. Hè. Ja, losse vingerwerk. <laughs> Uit de losse pols. Natte vingerwerk. Ja, ja. Maar, maar misschien inderdaad dat er gewoon ergens in een, in een bos nog, uh, nog wat uh, half achtergebleven... gemuteerd apie, weet je die halverwege de evolutie hebben gezegd, weet je, we doen het niet, we gaan terug. Ja, ja. Kom op, ja, we gaan bananen eten. <laughs> ja toch helemaal lachen ja ik, uh... nou ja wie weet misschien zijn er mensen die die een antwoord weten ik weet het niet misschien ja, Carlo ik ben de beroerdste niet ik zet hem erbij oké okay, maar is nou hartstikke bedankt en succes ja. met je programma ja jij ook bedankt hè oké okay, groetjes doe boom, boom, hoi hoi Kijk, boom, boom, boemboem. wel. Walk the dinosaur van Was Not Was was dat. 0800 1121. Als je ja, Carlo een beetje kunt helpen. Want Carlo die wilde graag weten of er in de hele evolutie van aap naar mens... dan geen halve aapmensen zijn overgebleven. En ik moet dan een beetje... Op een of andere manier moet ik aan Emil Ratelband denken. Maar dat bedoel ik natuurlijk helemaal niks. Meer. Wie zit er nou om te giechelen? Dat ben ik. Dag Henk. <laughs> Dag Astrid. Want ik, was, ik was nog even bezig. Sorry. Dat was ik helemaal uit. niet aardig voor mij om te zeggen. Ik was dat ook echt helemaal niet van plan. Kijk jij maar uit met die Emil Ratelband. Ja, straks. terwijl dat is een hele symp sympathieke, motiverende man. Ik heb een advies voor je trouwens. En dat gaat dus ook. Ja. Ik hoorde net dat er vreselijke dingen op de aarde gaan gebeuren. Ja. Dat hij zelfs zichzelf omgaat polen. Ja. Dat heeft de aarde al een paar keer gedaan sinds haar bestaan trouwens. Ja. Dat de Noordpool, Zuidpool werd en andersom. Ja. Daar doet die aarde heel lang over. Ja. Maar als je je nou ongerust maakt voor de 14 december... koop je dan vandaag even een kompas. Oh ja, dan kan ik het gewoon aan zien komen. Ja. Oh, dat is ik heb fijn. Hier, ik heb hier thuis ook een vloeistofkompas staan. Daar heb ik helemaal nergens meer voor nodig. Ja. Maar dat komt nog uit die vroegere zeilboot. Dus ik zal erop kijken. Mooi, als jij het dan gewoon in de gaten houdt en even belt als er iets verandert. Dat zou ik doen als er iets verandert. Ja, maar, als er niks verandert, bel ik niet. Nee, en, maar Henk, ja? ik moet heel even de vragen doornemen, want anders belt er niemand met een antwoord. En dan zit ik straks om 6 uur weer met 18 vragen onbeantwoord. Ik moet er gewoon mee gaan in zijn, uh, in zijn tussenvormen. Nee, ik moet heel even, heel even doornemen wat er nu allemaal nog niet beantwoord is. Mag dat? Ja, jij, jij bent de baas. Luister even mee, Henk. Ja. Ik, het is niet waar trouwens, ik doe het allemaal voor jou. Ja, ik voel me zeer verreerd. Nee, maar ik kan hier natuurlijk wel gaan doen wat ik zelf leuk vind, maar dan ben ik alleen maar plaatjes van Britney Spears aan het draaien. Oh. Voor niemand leuk. Nee, uh, behalve voor mij. Goed. Um, Frans, die wil weten waarom we opeens uh, gaan meten tijdens de Olympische Spelen in 1 miljoenste van een seconde. Wat dat nut nog is om de tijdwaarneming in 1 miljoenste van een seconde mee te nemen. Uh, Pieter wilde, dus weten, uh, wilde weten wat het verschil was tussen halal en kosher. En uh, belde René, die zei: er is geen verschil. Maar mochten er toch nog verschillen zijn, dan hoor ik het graag. Har uh, wilde weten waar de uitdrukking praat als brugman vandaan kwam. Abdul wil weten uh, wat de clue is van kleuren, lichttherapie als iemand dat kent. Ja, en verder de zonnevlekken dus. Zo. Uh, sorry Henk, waar belde die over? Ik belde eigenlijk over Brugman, maar ik ga eerst even op die vraag van Carlo in. Oh. Want die voelde zichzelf haast een beetje belachelijk, zei hij. Ja. Dat zei hij. Ja. En toen dacht ik, nou nee, zo belachelijk is dat niet. Oh. In de evolutietheorie is er uh, tot aan de apen, is alles heel geleidelijk gegaan. En toen is er een splitsing geweest bij de apen. En een bepaalde groep ging richting mens-aap. denk maar aan de chimpansee. Ja. En een andere groep, dat werden de aapmensen. Ja. En wijst mensen stappen, stammen af van de aapmensen. Ja. Maar, en, de vra en, maar zijn en, vraag en, is: is er nog ergens een aapmens? Nee, die is. Nee, omdat de, de best aangepaste overleeft in de evolutie. Oh ja. Niet de sterkste, maar de best aangepaste. Ja. En uh, dat zijn dus de mensaten geweest in de vorm van die simpansees die ik net noemde. En dat ja. zijn wij mensen in allerlei kleuren van allerlei rassen over de hele wereld. Ja. Tenzij je gelooft in de verschrikkelijke sneeuwman. Um, ja. Nee. Die tellen we niet mee nee, in die deze vergelijking. Meetellen. Maar daar belde ik helemaal niet over. Nee, maar ik vroeg me van de week toevallig af... Ja. Waarom uh, bijvoorbeeld een vogel, hè? Ja. Een vogel die maakt van takjes maakt die een nestje ja, dat is heel ja. ja Maar wij, wij nou, jij en ik, maar ja. ik dan niet persoonlijk, misschien jij wel. Maar wij maken echt ingenieuze dingen. Ja. Zoals uh, televisies. Ja. En waarom is er in, op de, die hele, alle, de, alle beestjes die er op aarde zijn. Ja. Waarom zijn wij de enige die, als ik zo om me heen kijk al een computer maken, of een microfoonstandaard... of een plastic bekertje met een theezakje erin... of een telefoontje, of een... Waarom is er niet een ander dier dat dat kan? Nou, daar is geen eenduidig antwoord op... maar het is wel zo dat in die evolutietheorie die ik noemde... vanaf de aapmens de mens geleidelijk aan... Uh, steeds grotere hersens heeft gekregen... en daarmee steeds grotere intelligentie... Ja dan moet je de grootte van je hersens weer niet direct één op één vertalen in intelligentie. Want zo, is het, zo eenvoudig is het ook niet. Nee. En ik geloof dat die varieert tussen de 1300cc en 1600cc per oh. mens. En dat zegt nog niet zoveel over de intelligentie. Maar wij hebben ons doorgezet in ja. de evolutie tot intelligente mensen. Ja. En uh, alhoewel ik me dat wel eens afvraag als ik alle oorlogen over ja. de hele wereld zie. Ja. Uh, dat doen dieren niet. En dat doen mensen wel. Nou, ik weet niet. Ik heb twee katten. Ja, maar het is geregeld wonen. oorlog, hoor. Ja, goed. Mijn buurvrouw heeft ook twee katten. Die komen heel vaak bij mij en hebben ze hier ook als bonje. Oorlog. Ja. Oorlog. En dan zeg ik, jongens... Nee, maar, dus... maar een vogeltje maakt niet... Een vogeltje zou toch op een gegeven moment... gewoon zelf een vogelhuisje moeten kunnen bouwen? Waarom zou hij als hij een nest kan bouwen? Oh ja. ja ik, denk dat, ik denk dan toch vanuit mijn eigen praktische overwegingen... dat je een nestje niet op slot kan doen als je weggaat. Nee, ik denk dat vanuit die vogel bekeken een nest veel praktischer is. O oh ja, daar zit wel wat in. Maar doet die te, je ziet toch een vogel niet met bakkeien vliegen? Nee. Nee. Nee, dat is waar. Maar het ja. lijkt me gewoon ook een beetje fris en tochten en zo. En er valt af en toe een vogeltje uit. Ja. Ja. In mijn jeugd gebeurde dat. En die vingen wij dan op. En die, uh, die voeden wij dan op. En die werden dan. Nou, ah. leuk. Ja. Maar ik belde over Brugman. Ja. Dat is een naam. Ja van de pater, Johannes Brugman. Oh, toch, hè? En die is in 1473 in Nijmegen overleden. Maar zijn woordenrijke, hartstochtelijke manier van prediken... Ja. is een spreekwoord geworden. En dat heet dus praten als Brugman. Ja, nou ja, zo eenvoudig kan het gewoon zijn, hè? Zo eenvoudig is het. Ja. En hij, dat had ik al gezegd, geloof ik, hij woonde in Nijmegen. Hij was dus uh, Rooms-katholiek. Nou, dan klopt het gewoon het hele verhaal. Ja. ja. Nou, heerlijk, dan kan ik er weer een afvinken. Jo. En de zonnevlekken, die houden we gewoon nog even in de gaten. Daar zou ik mij maar niet zo druk om maken, want uh, dat is onder zoveel tijd dat je die onder 10, 11, 12, 13 jaar, dat je een uit, uitbarsting hebt van zonnevlekken, zonneuitbarstingen. Ja, maar deze schijnt heel erg te zijn. Dat weet men helemaal Oh, oké. Okay. Nou, dan hoor ik het van je. Dank je wel, Henk. Dag. Dag. Rebecca. Ja, goeiemorgen. Hallo. De aarde is al aan het beven. Oh. Alle rabbijnen die ooit begraven zijn... die draaien zich nu om in hun graf. Ja, vertel. Verschil tussen halal en kosher. Ja. Over halal kan ik je weinig vertellen... Mm. Maar ik weet ook dat halal en koosje heeft dezelfde wijze van slachten. Ja. Nou, dat, dat is hetzelfde. Nou, het gebed eh, zal dan ook hetzelfde gericht zijn naar God. Maar koosje houdt in geen schaaldieren, geen melk en vleesproducten eh, samen gebruiken. Eh, koosje, de keuken, gescheiden van uh, de, de, wat een koosje de keuken is. Uh, mensen die echt uh, religieus jood zijn, ik niet hoor, mm -hmm. maar die hebben dus een, een melkkeuken en die hebben een vleeskeuken. En dat gaat zo ver dat zelfs de de de, de uh, theedoeken die <coughs> mogen niet gebruikt worden bij vlees en melk. Dus. Um, en alles is gescheiden. Het bestek, uh, de borden, uh, noem maar op. Nou, en zo heeft kosher, uh, er is zelfs kosheren tandpasta. Uh, met Pesach wordt dat gebruikt. Want er mag absoluut niets van um, uh, help is. Uh, deegwaren die mogen dan niet gebruikt worden met Pesach. Oh ja. En uh, nou, dat vergt zelfs speciale tandpasta. Nou, ga zo maar door. Koosje heeft veel en veel meer inhoud dan alleen het gebed. Dat wou ik even toevoegen. Ik dacht, als de rabbijnen dit horen... ja, Nou, die, die, die, die, die draaien zich om in hun graf. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zich het afvragen. Ja, maar het houdt dus meer in dan ja. alleen het gebed zeggen, kosher. Ja. Ja. Maar ik kan je niet zeggen, maar misschien is er een luisteraar die dat wel weet... Uh, ...van um, uh, wat halal nu verder inhoudt dan alleen het slachten en het gebed. Misschien zijn er ook nog wel veel meer uh, regels, uh, regels dan, ja. uh, uh, dan wat we net noemden, maar dat weet ik dus niet. Nee. Nou ja, er kan gewoon nog gebeld worden. 0800-1121. Dankjewel, Rebecca. Ja, en ik had ook nog een vraag. Oh, Ja, nou moet ik voor knie 2. Ik eh, krijg binnenkort een nieuwe, twee, een nieuwe knie. Ik ja. dacht maar, als dat nou allemaal staat te gebeuren, 14 december dan moet ik dat toch maar mooi gaan uitstellen. En dan ga ik toch maar alleen verder van het leven genieten... en alleen ja. nog maar leuke dingen doen. Ja. En dan ga je toch geen nieuwe knie nemen... waarna nee. je uh, ruim een half jaar moet gaan revalideren. Toch nee, dat Doe dat, dat, stel dat nog even uit. Ja, toch? Voor de zekerheid. Ja, nou, ik vind dat een heel goed advies. Ja, maar ja, en, ik... En, uh, ik zit dan een beetje te twijfelen... want je kunt natuurlijk het komende half jaar ook al je spaargeld uitgeven. Uh... Nou, dat vind ik een beetje gevaarlijk. Ja, maar die knie, dat waag je erop. Ja. <laughs> nou, denk er nog even over na. Hé, <laughs> hey, maar een goede uitzending verder. Ik vond het leuk om je weer eens even... Hé, uh, hey, hoe gaat het met je tandenborstel? Ja, nou, die is echt tot op, uh, tot op de, de, de... Hoe zeg je dat? De stengel versleten. Echt waar? Ja. En in Kampen verkopen ze ook verder van de borstels. Ja, die hebben we hebben ze wel, maar het is toch anders. Het is toch anders. Ja. Nou, weet je wat? Uh, oh, de... Ik krijg uh, 4 juli krijg ik weer ander bezoek uit uh, Australië. Ja. En dan en moet jij uh, toch ook weer poetsen? Wat zeg je? Dan moet jij weer de badkamer poetsen en de, en de logeerkamer. Nou, nou kan ik, ja. ik je vertellen. Ik ben de logeerkamer weer helemaal te opknappen. Ik heb ja. weer een nieuwe dekbed, overtrekjes gekocht en zo. En dan lijkt het weer een nieuwe, nieuwe, nieuwe hotelkamer. Ja. Maar uh, we doen een rondje IJsselmeer, heb ik voorgenomen. Ach, leuk. En uh, nou, uh, wie weet kom jij nog een keer een nieuwe tandenborstel in de brievenbus tegen. Ja, je weet nu de weg, hè? Ik weet de weg. Oké. Okay. Dus ik doe gewoon, als jij een nieuwe tandenborstel in de brievenbus ja. tegenkomt... dan weet je waar die vandaan komt. En dan moet je even klepperen en niet aanbellen, want de bel doet het niet. Okay. Dan moet je even klepperen met de brievenbus. Ja? Want dan, eh, dan schenk ik even koffie in voor jou en het Nieuw-Zeelandse bezoek. Nou, dat zou toch helemaal geweldig zijn. Ja. Maar dan, dan, uh, ik kan dus niet de gang he helemaal schoonmaken en de huiskamer... want ik heb geen tandenborstel meer. Nee, dat snap ik. Maar ik vind dat echt wel een actie. Want degene die dus nu komt, hè, ja. die is zo gek als een deur. Oh, dus, oh de... dan denk ik er nog even over na. Nee, maar in positieve zin. Gek. Oh, Oh, gezellig. Ja, voor het eerst in Sydney. Ja. En toen gingen ze naar de publieke toiletten toe. Ja. Uh, met een heel stel. Ja. En dan kwamen ze helemaal ingepakt in toiletpapier terug. Oh. Zo van: dit is je familie. Heel gezellig. Nou ja, ja, zo positief gek bedoel ik dus. Ja. Ja? Dus Goed, dus, dus, uh, okay. dus niet te veel rollen wc-papier op het toilet laten liggen als jullie De, op visite ja, komen. Ja, maar die, toilet, die, die tandenborstel die past wel in dit soort uh, toestanden. Nou, ja. nu moet ik ophangen. Het nieuws komt eraan. Dankjewel, Rebecca. Veel plezier. Tot gauw. Doei. Dag.